Robert Baltus met het NOS Journaal. In Friesland wordt nagedacht over de verbinding tussen Holwerd en Ameland... nu de vaargul in de Waddenzee steeds sneller dichtslipt. De laatste weken vaart de veerboot minder vaak omdat de gul niet diep genoeg is. Het CDA in de provincie stelt voor hovercrafts, luchtkussenvaartuigen, te gaan gebruiken. De rederij die de veerdienst onderhoudt zegt dat hovercrafts nu niet zijn toegestaan... maar dat die optie wel serieus wordt bekeken... De rederij in Holwert is bang dat de komende tijd meer afvaarten van en naar de Waddeneilanden eilanden moeten worden geschrapt. Door de aardbeving hebben in Syrië bijna 5,5 miljoen mensen geen huis meer, schat de VN-hulporganisatie UNHCR. Er waren al zo'n 7 miljoen mensen in het land op de vlucht voor de aanhoudende burgeroorlog. De VN dringt bij de Syrische overheid aan op meer toegang voor hulpverleners. De Amerikaanse regering heeft vijf Chinese bedrijven en een onderzoeksinstituut op de zwarte lijst gezet. Er mag geen handel meer met hen worden gedreven. Aanleiding voor de maatregel is de Chinese ballon die een week geleden over de Verenigde Staten vloog. En daarna werd neergehaald door de Amerikaanse luchtmacht omdat het een spionageballon zou zijn. En boven Alaska is weer een verdacht object uit de lucht geschoten, bevestigt het Withuis. Het is niet bekend wat het was. Het was kleiner dan de Chinese ballon. Iran heeft de Frans-Iraanse academicus Farida Abdelhak vrijgelaten. De antropoloog zat in 2019 vast in de beruchte Evin-gevangenis... waar ook critici van het regime worden opgesloten. In 2020 werd ze veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar... formeel omdat ze de Iraanse staatsveiligheid in gevaar had gebracht. Onduidelijk bleef wat ze precies had gedaan. Niet bekend is ook wanneer ze mag terugreizen naar Frankrijk. Het weer veel bewolking, hier en daar wat zon. Het wordt 9 tot 10 graden. Morgen eerst grijs, later wat opklaringen en dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANW. Op de N242 van Middenmeer naar Alkmaar staat vier voorknopend kooi meer 3 kilometer. De vertraging is zo'n 10 minuten.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 Om vijf uur morgens is het hele stel al in de weer. Ze gaan naar het paardje, en pa, zegt dat uur verkeer. Zand zorg. Mama zegt dat er man een oude zij, ze slijmer is, is En dan, dan roept zij uit, dat kind de zee, ze is hier zo fris Ze vlacht het deelt de brede hier, haar je erop kom Maar plotseling roept ze gil, de zee zit in mijn ogen, we gaan naar zand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 Tripten over straat met als kansen in de pas. De politie vond dat dat een overtreding was. Drie Chinezen met een contrapas. Drie Chinezen zijn toen naar het bureau gedirigeerd. Uh -huh. Werden door de diezoend ambtenaar verwijderd. Drie Chinezen deden vriendelijk lachend hun verhaal, maar op hun manier werd dat een hele vreemde taal. <mogelijk _> De politie dacht: hoe krijg ik dat nou op papier? Een collega naast hem die zijn brood te eten stond. wat hem toen advies, maar deed dat wel met een volboot. Droog, zo, zo moet gewoon komen, troboot. <tied> Door, De rechtercommissaris werd erbij gehaald. Is zoiets strafbaar ja of nee, dat wordt door hem bepaald. Deze was een deftig man en huurde alles aan. En toen zou hij die armagenten wel eens dicteren gaan. De genissen met een kent de best. De trepte op een straat, de en de pest. De De TV die op talent te wachten zit, uh, werden drie Chinezen met een contrabass, een hit. Wat zij toen beleefden, zij bezingen het telkens weer. Is een zo is toevallig, ook nog eens een keer. Nihi <middels> nihi nihi nihi nihi nihi nihi nihi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 Klopt. Het genootschap heeft uh, een, vorig jaar, dacht ik, een, uh, een, een, een publicatie uh, uitgebracht van uh, de Klink. Waarin ook een foto staat dat Kerkstaat 8 met het erkertje, dat dat uh, het, het laatste pand was. Ja. Of het eerste pand. Ja, ja het is, ja. En uh, zij hebben die twee panden in bezit gekregen, inderdaad. We gaan even naar de muziek. Van, Wie waren dit, Jan? Dit was Koen van Orso op zijn accordeon. En die speelde en, ook in de bodega. Die speelde ook in de, in de bodega. En dan werd hij begeleid door Dragon, uh, zijn vader. Een begaanigd pianist. Daar ga zelf straks van uit. Ja. <laughs> Het is ongelooflijk wat je allemaal boven tafel hebt gekregen, Jan Kol. Uh, goed, luisteraars, we zijn in gesprek met Draakon Petrovits... over natuurlijk uh, zijn grootvader die we kennen van uh, de IJsselon... alvast ik, de oudere zandvurders, misschien van de Strandweg. En natuurlijk gaan we ook praten over zijn vader. Uh, heeft u vragen of opmerkingen, u kunt gerust tijdens de uitzending bellen. Uh, 023-57.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 De start van de Landvoortse Hockey -club. Ja, en een kampioenzaftal, eh, ik zal het even noemen, met figuren als Bolwit. Kees Bolwit en Bob Bolwit en eh, Metselaar en Beets en Theo Polman en Haan en Piet Krot. En Kik Nussing en Frans Beelen, eh, Rijinga, eh, Tom Bakos natuurlijk. Een hele actieve en beroemde groep was dat, die hockeyers. We zijn vier jaar achterin kampioen geworden. Yeah. ja Schijnt eh, destijds was dat een prestatie. Yeah. Ja, dat is zo.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 En waar woonde hij dan? In het oosten van het land. Hij is in 1940 verhuisd naar Arnhem. Oké. Dat heb ik hier letterlijk staan. 30 april, 10 dagen voor de oorlog. 1940 verhuisde hij naar Arnhem. Hij is dus nooit geëvacueerd geweest. Want hij had zijn eigen plekje al gevonden. Excuses. Hij is getrouwd begin 1940. Met...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 Puur de ijszaak. Uh, op nummer 10. Veel breder pand. Groter pand. Uh, daar begon mijn vader zijn barbodega. Hmm. Wat kan ik nog meer vertellen over die? Ja, ik ben even stil. Want uh, je zegt dan even makkelijk. Hij begint de barbodega. Maar was hij al op dat moment hertrouwd? Of nog niet? Nee. nee. Hij was uh, vrijgezel. Op dat moment was hij vrijgezel. En hij trouwde in 1950 voor de tweede keer. Ja? Met mijn moeder.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 En dat kon ook niet anders, want het was natuurlijk een nachtbedrijf. Het was een, een, een, in de wintermaanden gingen ze s'avonds om acht uur open tot vier uur s'nachts. En in de zomermaanden gingen ze s'middags om vier uur open tot vier uur s'nachts. En uh, ja, als kind ging dat langs je heen. Andere bezigheden. Uh, en, en het maar feit alle dat... bekende zandvoerters, die kon je daar aanschrijven? Je hebt wel bekende zandvoorters. Ik heb net wat namen genoemd, maar Ton Hermans, John Kraaikamp. Uh, Allemaal dat soort mensen kwamen bij ons over de vloer. Hans Boskamp. Al dat soort mensen kwamen langs. Leuk hè? Het, op Heb je nooit handtekeningen gevraagd? Nee. nee, oh. nee. Eén keer wel. Dat was ten tijde, dat, uh, dat praat ik over, 1962. Toen had je de Europa Cup finale, Real Madrid, Benfica. En even denken, ik moet het andersom zeggen trouwens. Benfica, Real Madrid. En toen hadden we Hotel Bauers nog. En ook die uh, was weer een vriend van mijn vader.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 Die vond het geweldig. Dat <laughs> leuk. Jan staat te zwaaien, we gaan weer even naar de muziek. terug Jan? Ja. De namen werden al genoemd. Julio ja. Alberti en Johnny Jordaan. Ook regelmatige gasten? De regelmatige gasten. <laughs> Dat is ongelofelijk. De, de halve muziekwereld als is, kwam in de bodega bij je vader. Uh, we zijn aan het praten, lieve luisteraars, met Raren Petrovits. Uh, heeft u vragen of opmerkingen? U kunt nog bellen. 023 57 30 393. Uh, we zijn nog steeds in de zaak. Ja. Na de oorlog.